Cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar op tv-beelden en foto's zijn gewonden te zien en veel ingestorte gebouwen. Elektriciteit en telefoon zijn uitgevallen. De Haïtiaanse ambassadeur in de Verenigde Staten heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. President Obama heeft hulpverleners en goederen naar het straatarme Haiti gestuurd. Premier Balkenende is erg vlug met zijn commentaar op het rapport over de steun aan Irak. Dat vindt de voorzitter van de onderzoekscommissie, Davids. Balkenende bestrijdt een aantal conclusies die de commissie trekt. Zo neemt hij afstand van het oordeel dat er een volkenrechtelijk onvoldoende basis was om de inval te steunen. Davids wil niets aan het rapport veranderen. Volgens hem staat het nog steeds als een huis. De ANWB gaat zijn ledenraad plegen over de kilometerheffing... De organisatie is gematigd positief over de heffing, maar een duidelijk standpunt heeft de bond nog niet, omdat er nog veel onduidelijk is. Als een grote meerderheid van de leden tegen de kilometerheffing is en minister Eurlings doet te weinig om aan de bezwaren tegemoet te komen, dan zal de ANWB de plannen niet steunen. Veel huiseigenaren weten niet dat er allerlei subsidies bestaan om hun huis te isoleren en zo energie te besparen. Dat blijkt uit onderzoek door voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. kwart van de eigenaren van oudere woningen weet bijvoorbeeld niet dat het aanbrengen van gevelisolatie tijdelijk goedkoper is. Ook de subsidie op isolatieglas is vrijwel onbekend. De GGD gaat in meer steden onderzoek doen naar kindermishandeling in moskeeën. Dat heeft minister van de Laan van Integratie gezegd. Aanleiding is onderzoek van de GGD in Den Haag. Daar worden kinderen tijdens Koranles stelselmatig geslagen. Er loopt ook een onderzoek naar de lesmethoden die in moskeeën worden gebruikt. Niet alle moskeebesturen willen daaraan meewerken. Het weer geleidelijk meer bewolking en kans op wat winterse neerslag. In het zuidwesten wordt het iets boven nul. In het noordoosten blijft het licht vriezen. Dit was het en wish.